De vakbonden willen het aan de werknemers overlaten om te kiezen op welke leeftijd ze met pensioen willen. De leden zien uit naar de speech van partijleider Balkenende aan het eind van het congres. In de wandelgangen wordt met trots gesproken over de kans die hij maakt om de eerste EU-president te worden. Het zal nog vijf tot tien jaar duren voordat de woningcorporaties alle plannen in de Vogelaarwijk hebben uitgevoerd. De wijkaanpak loopt nu ruim anderhalf jaar. De veertig wijken bevinden zich onder meer in de vier grote steden. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat ruim de helft van de wethouders en een derde van de corporaties zegt dat de economische crisis invloed heeft op de uitvoering van de plannen in de Vogelaarwijk. De kloof tussen de twee regeringspartijen in Zimbabwe is nog groter geworden door opmerkingen van president Mugabe over premier Tsangirai. Mugabe heeft Tsangirai oneerlijk genoemd en gezegd dat hij niet meer te vertrouwen is. De ZANU-PF-partij van Mugabe en de MDC van Tsangirai vormen sinds begin dit jaar een regering, maar van samenwerking is nog bijna niets terechtgekomen.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 Now I remember met de voor Britney Spears womanizer. En natuurlijk de Culture Club in Time. De heerlijk begin zo van je zaterdagmiddag. 31 oktober, dag 304 in 2009. En nog 61 dagen te gaan. En vandaag gaan we het hebben wat er allemaal is gebeurd in het verleden. Ja, we gaan weer even wat geschiedenisles doen. Dat vind ik altijd wel leuk. En dat geschiedenisles gaan we doen met. Uh, ja. Met wie anders? Maurice Mulder. Ja, gek nou. En we gaan ook even kijken wie er allemaal jarig zijn geweest. Nee, wie er jarig zijn geweest. Wie de jarig zijn. En wat gaan we doen? Het vier gaan we doen. We gaan nog de bioscoop top 10 doen. En we gaan nog even verder kijken. Ja, we, we komen er wel. Hey, sowieso, dank aan Rob Harms om uh, mijn eerste uh, begin te doen. Kijk, wat deed hij ook weer? Uh, deze geloof ik, hè? De Just a fish that swims in your direction and could bring a lot of perfection. But I can. You mean the same to me, but I'm afraid to shine to let you see. To me, you're really someone special. I found the needle in the haystack. Deze man is van twee jaar jonger als dat ik ben. Colin Benders, geboren in Utrecht 1987. Op zijn trompet. Kyteman. Ja, ik vind hem geweldig. Ik kan er helemaal niks aan doen. En zo te horen aan het applaus ben ik niet de enige die het geweldig vindt. Ja, nee, niet jouw applaus, Rob. applaus op de cd. Nee. Dat hoor ik weer niet. Nee, nee, dat klopt. De monitor staat uit. Goed, hè? Ja, de geschiedenisles gaan we even doen Polit Politici Ayaan Hirsi Ali stapt op donderdag 31 oktober 2002 over van de P van de Partij van Arbeid naar de VVD Helmoet Kool is op donderdag 31 oktober 1996 de langstregerende naoorlogse kanselier van Duitsland hebben we met oorlog altijd in deze geschiedenisles. De introductie van Airmaals op de Nederlandse markt vindt plaats op maandag 31 oktober 1994. Ga je naar boven? Nee, ik wil ook wel koffie hoor. Nou, woensdag 31 oktober 1984. Koffie, lekker. Het bestuur zit gezellig hier in de studio. Gaat opeens weer naar boven. Eén uh, uh, uh. uh, suiker alsjeblieft, Albert-Jan. Uh, waar was ik gebleven? Ja, op woensdag 31 oktober 1984 wordt de Indiase premier Indira Gandhi door Sikh bewaarders vermoord. En president Johnson kondigt op donderdag 31 oktober 1968 het einde van het bombardement op Noord-Vietnam. Op woensdag 31 oktober 1956 is het de derde keer dat mensen de Zuidpool bereiken. Na Amundsen en Scott is het deze keer de Amerikaan du Vek. En op vrijdag 31 oktober 1947 sluiten 23 landen een algemeen overeenkomst in zaken tarieven en handel. Oftewel de GATT. En maand Ritmore, de vier gebeeldhouder de presidentshoofde is op vrijdag 31 oktober 1941 officieel klaar. En in 1517, ja, Spijker de Luther, zijn 95 stellingen op de deur van de Slotkerk van Wittenberg. Wel heel lang geleden. Maar dat maakt niet uit. Um... Nou dat was zover dus de geschiedenisles Die heb jij ook weer gehad you Jongen, ik weet nog meer vroeger dan ik hem keek. Hij is zo knap, hè? Hij is echt een lekker ding. Maurice Mulder Viva La Vida Viva La Vida Ja ik spreek het goed uit. Ah, dat, dat is natuurlijk de eerste band uit Dundalk The Coors. We zijn daar drie zussen en één broeder Jim Coor, Sharon Coor, Carolyn Coor en Andrea Coor. En zij zijn natuurlijk begonnen bij de additie van de Commitments In begin de jaren 90 In de zij is ook nog uh, doorgekomen en dit nummer komt uit 1999, Radio de Orde. Nou, dan zit ik zelf te kijken op mijn e-mailbox. En dan krijg ik weer een mooie e-mail van onze lieve Koor. Want die is weer heel druk bezig geweest, want wat gaat er gebeuren? Je, kan, je krijgt binnenkort zeg maar een soort uitzending gemist op de CFM-website. Nou, die is hier lekker druk mee bezig, zag ik al. Dus dat gaat helemaal goed komen. Nou, we gaan eens kijken. Hans Breukhoven... Wie kent hem niet van de Free Rackershop natuurlijk, is vandaag jarig, 63 jaar. En Toon Gerbrands, 52 jaar, van de volleybal. Marco van Basten, ja, die is ook jaren vandaag, 45. En Martin Verkerk, onze tennisser, is 31 jaar. En Stekelenburg, Jan Stekelenburg, Nederlands journalist, 68 jaar geworden. Jelle de Vries, Nederlands radioprogrammamaker. Die is alleen helaas overleden op 11 juli, juli 1999. Hij kwam uit 1921. Ja, mooie. De president van Taiwan zou vandaag jarig zijn. Ik hoop dat ik het goed ga uitspreken. Chiang kai shek Maar die is gestorven op 5 april 1975. En dan gaan we kijken. Weer. Ja, uh, onze boeienkoning. Die is vandaag helaas ook overleden. Maar dan in 1926. Hij is geboren op maandag 6 april 1874. Uh, alweer een, een behoorlijk tijdje terug. Zo direct heb ik nog via A Hard Days Night van de Beatles. Uh, Chacadémus e. en Players krijg ik als eerste van me. En Diggy Dix met, uh, met de Rovers heb ik ook nog. Oh. Hier was de Lang ook nog. Yeah. Nou ja, voldoende muziek dus.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 Hielsen, lang hoorde je We're alright. We alright, En ik hoorde Beatles zingen We Feel alright, En dat is natuurlijk een nummer van A Hard Day's Night. Een van de latere nummers van de jongens. Want uh, die hebben ze gemaakt in 1974. Ja, klopt. Nou ja, we kennen dan Beatles allemaal in de beste bezitting. Nou, tenminste, de beste. De bekendste. Paul McCartney, John Lennon, George Harrison en Ringo Starr. En waren bezig veel actief van de jaren 60 tot 1960 tot en met 1970. Uh, de bekendste hits van de Beatles, ja die kennen we. Grotendeels allemaal sowieso. De Yellow Submarine en uh, She Loves You, Yesterday, I Want to Hold Your Hand, Michelle, Lucy in the Sky with the Diamonds, All You Need Is Love, Hey Jude, Let It Be, Help, Penny Lane, and Strawberry Fields Forever. En de, de, de, het album van de Beatles die als mijlpaal geldt is Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band uit 1967. Ja, dat is al een oudje. Maar dat maakt helemaal niet uit. Want het is gewoon oude muziek. En oude muziek zeggen ze dat het tijdloze muziek is. Nou, ik geloof dat graag. Maar ik geloof dat de muziek van tegenwoordig ook hele goede muziek is. En dan gaan we horen met Diggy Dex en Eve The Rove met Slaaplekken. En dan heb ik nog Guus Meeuwers, Anastasia, David Corda. Dat gaat helemaal weer.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 De 05, rommel, klavertje 4 Dagen als deze, schaars, dus klagen we niet, niet hier Allemaal goed, goed, zoeken naar vertier Hoeven naar een plekje in de vaste koel van een vier. Ik ken de haar via via, zei me via, ook. Ik had zoiets van, dan zien we zien hoe het loopt, nog wat die kill ja. Laatste rond, tijd om te vertrekken Stuur op weg naar huis, nog een bericht Slaap lekker Slaap lekker ding, want jij is lastig Nog meer jij, is fantastisch toch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 fantastisch toch.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 Ah!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 Featuring Akon, nummer in de Euro Rackdown, sexy bitch. En we je nou op de keis straat in het gebouw de Helm op 429. En je ziet opeens allemaal politie en brandweer. Er is niks denners aan de hand, maar er zit iemand vast in de lift. Vandaag is bewolkt en vanmiddag valt er wat lichte regen. Het wordt ongeveer 13, 14 graden. En het eerste uur van je zaterdagmiddag zit er ook weer bijna op. Pink hoorde weer met Funhouse. Zodra ik naar het nieuws, in het volgende uur zal je een uitgebreid weerbericht van me krijgen. En natuurlijk veel muziek. We gaan naar het nieuws toe, zodra ik met Guus Meeuwers. En dan gaan we naar de NOS overschakelen. Kijk hoe ze daar uh, hebben vandaag. Stilte is de mooiste, aan het einde van de dag. Zonder om rust te storen, aan het einde van de dag. Wat ik zag het vandaag gebeuren, wat ik eigenlijk alle dagen zie hoe je ongemerkt ziel en zaligheid versterkt, maar ik zeg het niet. En deze stilte is de mooiste, maar kom eens even zitten bij mij. Je weet het, ik vergeet het vaak te dus zeggen, maar de liefde.